Shalom. Vandaag willen we uh, stilstaan bij de serie waar we al langere tijd mee bezig zijn en die willen we afronden. En ik heb de titel vandaag meegegeven, eindelijk volkomen goed. En uh, ik vond mooi wat uh, Levi vanmorgen zei over uh, slaven in Israël. Slavernij in Israël kan eigenlijk niet. Als je Leviticus 25 leest, dan is dat de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is dat het uitloopt op verlossing, bevrijding en een plek onder de zon en een erfenis. Dus slavernij in Israël kan wel als er. Ja, slavernij is eigenlijk een verkeerd woord. Want wij hebben in het Nederlands twee woorden voor het ene Hebreeuwse woord avadim. Avadim kan knecht, knechten en slaven betekenen. Dus de, het woord slaaf kent het Hebreeuws helemaal niet. Het zijn gewoon knechten in feite. Dus wanneer je een tijd in herendienst bent, om het dan zomaar te noemen, dan dien je je heer als een knecht. Normaal is dat voor loon. Maar het kan ook goed zijn dat je dus ja, schuld hebt of, of, of, of een bepaalde uh, uh, zonde hebt begaan waardoor, tegen je naaste waardoor je gewoon schuld hebt. En dan kun je dus een periode ingaan van herendienst, waarbij je niet voor loon werkt, maar voor je heer, om je schuld af te betalen. Nou. En het bijzondere is in de parasha, dat er dus uh, een periode is van zes jaar, waarin je dan gewoon daarna in vrijheid uitgeleid wordt, hebben we vanmorgen gelezen. Toen ik daarmee bezig was, toen heb ik Olam, dus niet met eeuwigheid vertaald, wanneer, de, wanneer een knecht dus een, zijn vrouw vindt en en trouwt en kinderen krijgt... dan staat er in de vertaling dat hij, wanneer hij zijn oor doorboord wordt... voor eeuwig aan zijn heren toebehoort. Maar dan staat inderdaad het woordje olam. Maar olam is een ongedefinieerde periode. Dus uh, in de context gaat het over het Shemitah, het zevende jaar, het shabbatsjaar. Nou, dat betekent dat er een periode van zes jaar van werk is... en een zevende jaar van uitleiding en vrijheid. Dus we hebben hier te maken over een periode, met een periode van zes jaar... En wanneer hij zich toewijdt aan zijn heer om meer te doen dan de schuld die hij op zich had geladen. Dan kan hij dat doen voor zijn vrouw als hij die krijgt. En dan dient hij nogmaals zes jaar niet voor die schuld, maar voor die vrouw in feite. En dan komt hij in vrijheid. En waarom is dat nou? Nou, u kent vast wel het verhaal uit de Torah dat hierover gaat. Jacob. Jacob die moest zeven jaar dienen. Voor zijn vrouw. En dan nog eens zeven jaar omdat hij die verkeerde kreeg. Nou dat bleek ook een goede te zijn. Maar. En toen nog eens zeven jaar voor loon. Er kwam nooit een shimita. Er kwam nooit een jaar van uitleiding. En bevrijding. Het zevende jaar was voor hem een werkjaar. Omdat hij in ballingschap zat. Hij kon niet in zijn bestemming komen. En hij zat nog wel bij zijn oom. In dienst. Nou als Yahweh hierover begint. In de parasha van vandaag. Dan zegt hij dat doen we niet. Dat doen we niet. Wij hebben een jaar van uitleiding. Een jaar van vrijheid. En natuurlijk die zes en die zeven. Dat heeft ook weer met de schepping te maken. Zes scheppingsdagen. En de zevende dag rustdag. En als je dat weer op de millennia plaatst. Dan heb je zesduizend jaar. ...van ballingschap... ...6.000 jaar van herendienst... ...in deze wereld... ...en de zevende jaar van uitleiding. En dan komen we bij het thema... ...van vandaag. Het zevende jaar, het zevende millennium... ...dan komt eindelijk alles... ...volkomen goed. En we hebben nagedacht over het goede nieuws... ...hoe dat in de tuin van Ede begon... ...in Genesis 1 en 2... ...en hoe dat... Door de geschiedenis heen steeds op een andere manier uitgedragen werd en geleefd werd. En uh, de vorige keer hebben we stilgestaan bij de bruid in Openbaring. Hoe het goede nieuws eigenlijk verspreid wordt en geleefd wordt door de bruid in Openbaring. En uh, daar wil ik eventjes bij stilstaan. En dan gaan we naar de bruid in heel de geschiedenis kijken. En dan kijken we naar uh, de bruid vandaag en wat wij nu kunnen meenemen en dan kijken we naar de nieuwe missie die gaat komen op de nieuwe aarde waar genezing voor alle volken zal zijn en ik vind het een mooi thema om daar vandaag te bij te mogen stilstaan goed nieuws van de bruid we hebben gezien dat haar getuigenis anti-draak is dat betekende dat haar eh, positie tegengesteld is aan die van, eh, ja, van Babel in de Bijbel. En Babel ziet er vandaag uit als, een, als een, een westerse superioriteit... die regeert in de wereld en gericht is op consumptie... en economie en groei en winst en geld... en het beter krijgen dan we het al hebben. En daar eigenlijk geen rem meer in heeft gevonden... Als we iets minder groei hebben, dan spreken we over crisis. En dan, dan, dan gaat het mis met ons. De bruid is geroepen om daar een ander geluid in te laten horen. En niet zozeer door uh, met de vingertje te wijzen. Maar meer door als Raghap in Jericho barmhartigheid te bewijzen aan de mensen om ons heen. En onze deuren open te stellen. Zodat we samen herstel kunnen meemaken. En als we zo kijken naar die bruid door heel de geschiedenis heen... als zij uh, zich in die positie bevindt... die tegenovergesteld is aan Babel... en de andere grote koninkrijken. Uh, Griekenland, de Romeinen. Die zou hebben opgestaan in de geschiedenis. En dan zien we vaak dat die bruid in tenten woont. Met kudden om zich heen en muziek. Nou, daar heb ik een plaatje van gevonden. Dat zijn Bedouinen... ...in uh, Marokko. En ik vond dit zo'n mooi plaatje. Dit zou je ook uh, verwachten... ...3.000 jaar geleden, 4.000 jaar geleden... ...in de tijd van Abraham. En dat is er gewoon nu nog steeds. Zie je dat? Ja, dit, dit plaatje komt toevallig uit Marokko. Maar uh, in Israël heb je dat ook. En dan zie je gewoon mensen die... ...in een woestijn leven... ...waar niks is... ...met een kudde... ...dieren... ...waar ze dan van moeten leven... En dat zie je steeds, steeds in de Bijbel terugkomen, dit plaatje. Ik heb een heel lijstje opgezond om te kijken van, om die lijn te zien, om die lijn te pakken te krijgen. Adam, die leerde zijn zoon uh, Abel om met de kudde om te gaan. Dat is de eerste natuurlijk. En dan krijg je Seth, Javal en Juval, die uit de verkeerde lijn komen, maar wel met kudde bezig zijn en muziek. En Noach, ze waren afgescheiden van de rest. Ze hadden een ander doel in plaats van het bouwen van een wereldorde die erop uit was om te regeren. En de steden die met gebrokenheid regeerden. En dan krijg je na de vloed, krijg je Sem, Heber, Peleg, Rehu en Terach. Die kozen ervoor om niet mee te doen met de torenbouw van Babel. En zij begeven zich ook in tenten. En hebben dan net wat minder voorzieningen, zeg maar. Maar wel een familieband. Een familie die herinnert aan het verbond met Noach... toen het brandoffer gebracht werd, het opheffingsgraven. Omdat, omdat het niet gaat om een grote economie, om een groot, grote machtspositie. En Abraham en Isaac en Jacob, die komen uit die tent voort, uit die familie... En zij leefden met hun kudde, in beproevingen, zoals wij ook. En die leerden God te volgen. Ook in een periode ja, dat machthebbers om hen heen opstonden, zoals Amrafel en uh, uh, Omer en uh, noem maar op, uh, Nimrod. En die hebben grote koninkrijken en er wordt van alles gebouwd, maar daar lezen we eigenlijk nauwelijks van, wat van, alleen de namen. Maar dat is niet relevant in Gods ogen. Een man die daar met zijn kudde rondloopt over vlakten. Abraham, daar is God. Gekke. Blijven even bij dit plaatje. En dan komen we natuurlijk bij Israël, die dezelfde weg gaat, ook door een woestijn, ook door uh, een plaats waar geen voorzieningen zijn. Ze hadden in een koninkrijk waren ze geweest, waar hadden ze moeten dienen, in herendienst, waar geen uitleiding was. En het kostte heel veel moeite om die uitleiding wel voor elkaar te krijgen. En het lukte, dankzij God. En toen kwamen ze ook in de woestijn terecht, waar ze echt hadden te vertrouwen op hem. En alleen door zijn voorziening brood en water hadden. Moeilijke weg, maar wel een met perspectief en met God. En dan wil ik in één keer de sprong maken naar de gemeente in de eerste eeuw. In Jeruzalem. Zij hadden Yeshua leren kennen, de Messias. En waren vol vreugde geweest toen hij opgestaan was. En er was een bloeiende gemeente. Die de kracht had om tegen alle beproevingen op te kunnen. Zelfs als de beproeving tot de dood toe bij hen kwam. Zoveel vreugde, zoveel kracht, zoveel vrijheid... Zoveel uitleiding. En zij waren samen een collectief. Dat met hem regeerde. Maar ook zij werden eruit geschopt. Uit Jeruzalem. Uit hun omgeving. Uit de plaats. Waar de tempel was. Waar God was. Dat leek aanvankelijk een beweging de verkeerde kant op. Maar zij hadden de kracht van God bij zich. En die hebben ze meegenomen in de geschiedenis. Sindsdien is de gemeente in ballingschap gegaan. En zijn we weer afhankelijk van God, te midden van de volkeren. En kunnen wij als het ware in zo'n tent wonen met kudde om ons heen. En kunnen we opnieuw die beweging maken. Uit de voorzieningen. Uit de dienst aan mammon, als het ware. Naar de dienst aan God. Waarbij we afhankelijk zijn van zijn voorzieningen. en zij die deze passie vasthielden die zijn gewoon terug te vinden in de geschiedenis alleen we horen er niet zoveel van want uh, er is een, de geschiedenis heeft dat een beetje bedekt maar u kent de namen vast wel de Kelten, de Waldensen en de Nestorianen die zijn eigenlijk vanaf de eerste eeuwen de gemeente geweest die in tent hebben gewoond met Kudde de Waldensen heel letterlijk die woonden in de Alpen en die hadden gewoon hun kudde. En die, die deden niet mee met al die bewegingen in het westen van de rooms katholieke Kerk, die, die, die, die de machtspositie in Europa kreeg en eigenlijk als Babel ging regeren. Waldensen deden niet mee. Ze namen er afscheid van en gingen op een eenzame plaats wonen, waar ze niet afhankelijk waren van de voorzieningen van het Romeinse Rijk, maar van jaren alleen in tenten. En de Nestorianen in het oosten. Dat is een gemeente die is in de vierde eeuw uitgestoten door Rome. Maar voor die tijd hadden ze een, waren zij een zeer orthodoxe gemeente. Die net als in de synagoge de Torah laas op een bima. En dat hebben zij gedaan tot in de twintigste eeuw. Wist u dat? De Nestorianen. Bijzondere gemeente. En zij zaten in Perzië. Want de Romeinen, die hadden ze uitgestoten. In Rome, daar mochten ze niet meer komen. Want ze waren een kettische beweging. In Perzië hebben zij zo'n ijverige... ijver laten zien in hun missie... om Gods liefde in de wereld te verspreiden... dat zij de, naar het oosten zijn gegaan. En er zijn Nestoriaanse monumenten gevonden... aan de kust van de stille oceaan in China. Ze zijn in Mongolië geweest. Ze zijn de grootste kerk geworden die de geschiedenis gekend heeft. En we horen er nauwelijks wat van. Nauwelijks. Wie kent de Nestorianen? Nee. Het is de grootste kerk in de geschiedenis geweest. Ze hebben in tenten geleefd. Ze hoorden er niet bij. Ze werden uitgekikt uit Europa. Nou, dachten ze, dan gaan we toch de andere kant op. Dat, dat kennen we uit de Bijbel, uit de Torah. En zij hadden overal kloosters. Tegen het, tegen het jaar 1000 zijn zij de grootste kerk van heel de wereld. Een ontzettende, bijzondere gemeente. En dan heb je de Kelten. Het Keltische Christendom. Het Keltisch-Schotse model. Dat was een zekere Sint Patrick die in de vierde eeuw volgens mij in Ierland ging evangeliseren. En overal waar hij kwam... Zegt de legende. Dat is een beetje legendarisch. Het verhaal van Sint Patrick. Maar overal waar hij kwam... Richtte hij niet alleen een kerkje op... Maar ook een, een, een klooster. Een, een klooster waarin je gewoon kon komen om te leren. Dat was voor iedereen. Niet alleen voor monniken. Dat was voor iedereen. En dat was een groot verschil met Rome. Want toen had je twee soorten kloosters. De Roomse... En de Keltische, ja en de Nestoriaanse, maar dit is, we hebben het nu over het Westen. Dus deze kloosters, dat was, dat was een geweldige plaats om te zijn. Dat waren scholen waar je gewoon kon leren en, uh, uit de, uit de Torah. Deze Kelten hebben waarschijnlijk eenzelfde soort ijver gehad in hun missie als de Nestorianen. Wat de Nestorianen in het Oosten deden, deden de Kelten in het Westen. En zij hebben ook hun gezicht naar het Westen gericht... En zij zijn uh, overal geweest tot op Spitsbergen. En waarschijnlijk misschien zelfs in Amerika. Dat weten we niet. Want de geschiedenis heeft ons niet van overgeleverd. Maar wat we wel weten is dat zij scholen hadden. Waar je kon leren. Gewoon uit het woord van God. En daarin kon groeien. Identiteit kon krijgen. En een andere keer zou het mooi zijn om daar nog eens uitgebreid over te vertellen. Want er is meer bekend dan wij soms denken. Uiteindelijk... Hebben ze iets verloren. Een kracht verloren. En zijn ze ook kleiner weer gaan worden. De Nestorianen die waren in uh, 1914. Zijn zij uh, eigenlijk uit hun plaats verdreven. Waar ze toen woonden. In de Hakkaribergen in Oost-Turkije. Waar ze nog steeds in hun kerken een bima hadden. En een gagolta zoals dat dan heet in het Aramees. En op de bima werd de Torah gelezen. En op de Gagolta het Evangelie. En de diensten van deze gemeente, die waren erop gericht om eerst de Torah te lezen en dan het Evangelie. En dat was niet zozeer een preek zoals wij dat dan kennen, maar ze lazen de Torah en het Evangelie. Dat was de basis van hun eredienst. Net als in de synagogen, heel bijzonder in de 20ste eeuw. Maar in 1914, door de Eerste Wereldoorlog is er een heleboel misgegaan. En sindsdien zijn zij, ook zij, uit Turkije verdreven. En sindsdien is er geen weg terug voor hen naar hun voorouderlijke grond. En leven zij ook in ballingschap? Zo wordt het allemaal steeds kleiner. Als we zo de bruid door de geschiedenis heen kijken... Oh ja, de Waldens is ook nog wat leuks over te vertellen. Die zaten in de Alpen. En met hun kudde, met het woord... interesseerden zich niet voor wat zich afspeelde in Rome... waar Babel weer opgebouwd werd... Maar op een gegeven moment werden de vervolgingen heel zwaar in hartje Europa. En dan heeft een van hen, die heeft de, de boot gepakt. toen Amerika eenmaal ontdekt was in de 13e eeuw, 14e eeuw. Die kent u misschien wel, want in Amerika zijn zijn volgelingen nog steeds de Mennonieten. Hoe heet die andere? De Amish. Ja. Dat, zijn, dat is van oorsprong een Waldenser geweest. die naar Amerika is gegaan met een groep en daar opnieuw gestart is. En daar hebben we nog steeds groepen van die vasthouden aan die oude geschiedenis, die oude traditie. De positie van de bruid doorheen die geschiedenis is dus een beetje moeilijk. Een tent, een paar dieren, geen voorzieningen, woestijn. Die lijn is eigenlijk wel duidelijk. Vanaf de ballingschap uit de tuin van Ede. Maar God zegt, daar gaat het niet bij blijven. Er zijn een heleboel profeten in Israël geweest die hebben gezegd, het gaat mis, het gaat mis, het gaat mis. En ik denk dat die profeten ook wel geweest zijn op andere plaatsen waar het misging en steeds krampachtiger aan iets vastgehouden werd, wat net niet de bedoeling was. Maar als het eenmaal zo ver is dat het oordeel is uitgestort over Israël en de twee koninkrijken in ballingschap zijn gegaan, dan verandert op slag de toon van de profeten. Dan lezen we heel bijzondere dingen over herstel. Ja... Nu komt er een oordeel over je. Nu komt er lijden. En soms kan het zo zijn dat je dubbel lijdt voor de dingen die gebeurd zijn. Dat je dus onrechtvaardig te lijden hebt. Maar dat, is, dat zal niet zo blijven. Want uit die pijn en uit het lijden, uit die positie zal uiteindelijk het koninkrijk van God geboren worden. Als je vasthoudt en deze weg blijft gaan... Wat hebben we nu nodig? En dat is heel moeilijk om daar nu een woord over te zeggen. Maar ik heb gewoon wat dingetjes bij elkaar genomen. Die ik uh, graag even in uw midden weer neerleg. Dat begint met afstand nemen in ons hart. Van Europa, Amerika, China. Opkomende economieën die in de wereld de macht bezitten. En een mondiale economie bouwen. Waarbij iedereen samen zit die veel geld kan verdienen. En diegene die het meeste geld verdienen, die zitten het dichtst bij elkaar. En die zeggen, ja, nee, zus en zo. En, uh, ja, uh, we ergens wel weten dat dat niet de drijfveer zou moeten zijn, is dat het gewoon ondertussen gewoon wel. En, en verdienen we geld, en waar het geld verdiend wordt, daar kijkt de media naar. En of dat ten koste gaat van, nou ja, dat zijn gelukkig ook... Bewegingen voor. Maar laten wij in ons hart afstand nemen. Van die drijfveren. Want in Europa zien we het al. Dat de Torah wordt uitgesloten. Het woord van God. Is niet relevant voor de Europese regering. Is uitgesloten. En daarmee ook de opstandingskracht. Ze hebben een hoop op een andere kracht. Dan dat wij hebben. Als wij in onze religie in onze godsdienst, comfort ervaren. Dat wij vasthouden aan onze godsdienst, omdat het zo heerlijk voelt... om samen onze godsdienst te beleven. Dan kan er ook wel eens een addertje onder het gras tevoorschijn komen. Het kan wezen dat dat het begin is van een dode godsdienst. Wat puur heidendom wordt. Wanneer je gezellig samen zit en een zout vaatje wordt. Maar wat dan? We voelen ons vaak eenzaam. We gaan soms door scheidingen heen die we niet willen. Dan kun je jezelf afvragen, is die eenzaamheid de eenzaamheid van Lot of de eenzaamheid van Abraham? Er is een levensgroot verschil tussen die twee. Als zij uit elkaar zijn gegaan. Lot heeft gekozen voor een plaats waar hij wel zekerheid had voor de toekomst, maar waar hij dag aan dag zijn ziel kwelde vanwege de onrechtvaardigheid die hij om zich heen zag. Maar Abraham die wandelde op de hoogte met de Heer. Hij had pijn omdat Lot weg was. Ervaar je geen vreugde in je geloof, dan word je beproefd. Houd vast aan de feesten. Want onze ontmoeting met God en met elkaar, daarin is onze vreugde. Ervaar je geen vreugde in je geloof. Er zijn er beproevingen op onze weg? Dan kunnen we bij hem komen. Want in de gebrokenheid wil God er zijn voor ons. Wil hij ons zijn opstandingskracht geven. Wil hij ons zijn vreugde weergeven. En dan wil ik de brug maken naar openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En we hebben daar altijd een beeld bij van... Uh, ja, de zee was er dan niet meer en dan komt er een kristallenzee voor in de plaats. Maar het is natuurlijk interessant om te gaan nadenken, wat betekent dat? Dat de zee er niet meer is. Waarom is er in het herstelde koninkrijk geen zee? Ik wil dat eigenlijk linken aan uh, Genesis 1. Waar uh, als de aarde net geschapen is en er nog geen eens licht is. dan bevindt daar die aardkluit zich en is omringd door zee. Omringd door Tohu Wabohu in het Hebreeuws. Ja. Woestheid en leegheid. Dat wordt de diepte genoemd. De diepten zijn over de aarde. En die diepten. Het heeft altijd een angstvallige dreiging gehad. Diepten. De diepten van ellende. Uit de diepten van ellende roep ik tot u, o oh God. De wateren ze hebben niet zo'n positieve klank in het woord. En als de doortocht plaatsvindt in de, bij de uittocht door de Rode Zee, dan staat er dat God de diepten stijf maakt in het Hebreeuws zodat er een pad komt door de zee. Dat hij de diepten, daar doet hij dus wat mee. Want ook daar is de zee een dreigend monster. Dat hen dreigt op te slokken. En de diepten, natuurlijk ook bij Noach. Als, als de, de aarde opnieuw bedekt wordt door de diepten. Die, die hebben altijd de, de, de toon van chaos. Een zee, daar zijn golven en als de winter komt dan heeft hij vrij spel. Dan komen de golven. Die ons overslaan, die ons, ons scheepje, het scheepje van ons leven, eigenlijk dreigt te overslaan, zodat we vergaan. Dat is een beeld dat we vaak tegenkomen in de Bijbel. De chaos en de leegte. En die is zo herkenbaar voor ons vandaag. Chaos en leegte op de aarde. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen en het is een zootje aan het worden. We zijn steeds meer een aarde waar God eigenlijk grote afstand heeft genomen van het project schepping. Omdat hij niet welkom is. En als hij dichterbij zou komen, het zou misgaan. Er zou grote oordeel losbijsten. Is God dan voorgoed weg? Nee, hij komt terug. En het zal met oordelen gepaard gaan. Maar dan wordt de zee weggenomen. De chaos en de leegte. Dan zal de schepping eindelijk tot haar doel komen. Vol van leven, goedheid en vreugde.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 Geopenbaard de stad Jeruzalem en al haar inwoners, al haar burgers die in ballingschap zijn, nu nog. En de bruidegom, de Messias, die zal komen. En die zullen geopenbaard worden en op aarde komen. Er zal de stad Jeruzalem zijn waarin bruid en bruidegom samen zijn, hun thuis hebben. En dan komt die luide stem uit de hemel, als dat Jeruzalem gevestigd is op aarde. Zie, de tent van God is bij de mensen.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 Als dan Jeruzalem gevestigd is op aarde en de bruid en de bruidegom in een verbond zijn samengebracht, in een huwelijksverbond, Yeshua en Israël. Dan komt het volgende. En hij die op de troon zit, Jaweh zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Als we net die zee, die chaos en die leegte hebben gezien op de aarde, die nu zo herkenbaar is. Dan is dit de scheppingstaal van God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een tijd van uitleiding. Er komt een Shabbatsjaar, een Shabbatsmillennium. Ik maak alle dingen nieuw. God komt terug naar deze aarde om die weg weer open te breken. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En dan, in vers 6, zei hij tegen mij, het is geschied. Wat is geschied? Het doel van de schepping is op aarde gevestigd. Er is een plaats waar Yeshua en zijn bruid, Israël, samen zijn om te regeren op aarde...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 Des levens. Hoe kan het dan nog dorst zijn? Als het koninkrijk van God gevestigd is? Nou, heel eenvoudig. Jeruzalem is er wel. En Yeshua en zijn bruid Israël, die zijn er. Die zijn samengekomen en die hebben een huwelijksverbond aangegaan. En zij regeren. Maar de rest van de aarde zijn nog meer volkeren. En nu gaat, als het, als het feest geweest is, het koninkrijk gevestigd is, dan gaat de blik naar buiten. En dan zegt de heer, er is een bron van levend water. En die gaan we nu uitdelen aan de mensen om ons heen. Voor niets mogen ze drinken. Dat is een hele andere economie. Uit de bron van het water des levens... Wie overwint, wanneer je gaat drinken uit de stroom van levend water, wordt je wel uitgedaagd om bepaalde dingen te overwinnen in je leven. Wie overwint, zal alles beërven. Als Yeshua uitgaat, of als de bruid van Yeshua Israël uitgaat in de wereld en het levende water aanbiedt, dan komen er mensen die zeggen, natuurlijk, dat willen we graag. Dat vervult onze dorst. Dat geeft leven. En dan mogen zij zo mee erven met Israël. Met heel Israël. Wie overwint zal alles beërven. Want dat is, een, dat is de bedoeling. Dat de verlossing optreedt in het Koninkrijk van God. Dat de vrijheid uitgeroepen wordt... En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Of een dochter. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Zelfs wanneer het koninkrijk van God gevestigd is. er een Jeruzalem op aarde is waar ieder. Deel van kan uitmaken. Waar ieder toegang heeft. Tot de bron van het levende water. Dat het leven het nieuwe leven geeft. En mensen op weg kunnen om alles te beërven met God. En met God te heersen. Vanuit dat koninkrijk. Zelfs dan zijn er mensen. Die zeggen, ja maar ho even. Dat doen we niet. We hebben daar een voorbeeld van in de Torah, Korach. Korach wordt hersteld in zijn bestemming. Hij wordt een Israëliet die weet hoe hij hersteld is. Die een positie heeft gekregen, een verantwoordelijkheid heeft gekregen van God. En dan gaat er iets mis met hem. En gebeurt er iets heel aparts. Dan opent de mond van de aarde zich en wordt hij weggenomen uit het midden van Israël. Dat is de tweede dood. Maar we hebben het over het goede nieuws, dus we gaan verder kijken, verder lezen. Openbaring 22. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In Jeruzalem is die bron van het levende water, zoals er ook in de tuin van Eden een bron van verrukking was. Een bron kwam uit Eden, staat er in Genesis 2.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 In Genesis 2 is ook die rivier. En vinden we ook een verhaal over bladeren. Genesis 3 om precies te zijn. Toen al waren de mensen die, toen ze beseften wat er gebeurd was, dat ze geen aanspraak meer konden maken op die plaats van verheerlijking, van verrukking, plukten zij bladeren van een vijgenboom. Ze wilden genezen worden. En toen lukte dat niet. Ze moesten in ballingschap. En dat had zijn doel. Maar dat moment zal komen... dat die bladeren wel genezing brengen. Dat wij niet voor niets... naar de boom des levens schrijpen. En dat wij genezing zullen ervaren. En een nieuwe schepping zullen zijn. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Van maand tot maand... geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En nee, geen enkele vervloeking zal er meer zijn... En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En dat zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp. En ook geen zonlicht nodig. Want Yahweh zelf verlicht hem. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Eindelijk is de mens in zijn bestemming gekomen. Op een plaats waar alles volkomen is. Goed is. En dan hebben we in het Nederlands goed. Ja, het gaat wel goed. In het Hebreeuws betekent het toch een beetje anders. Tof in het Hebreeuws, wat wij vertalen met goed, betekent heilzaam. Een staat van geluk, vreugde, goedheid. Als God aan Adam en Eva de bomen aanwijst, waarvan zij konden eten, zegt hij, deze bomen, als je daarvan eet, die vrucht die is goed, die is tof. Die is heilzaam, daar word je gelukkig van. En dat zal dan er weer zijn. Elke vrucht die wij eten zal goed zijn. En elke vrucht die wij zelf ook dragen mogen zal goed zijn. Voorkomen goed. We zien uit naar die tijd. Als de Shabbat aanbreekt, het Shabbats millennium. Dan is er een nieuwe missie met een glasheldere boodschap die niet mis te verstaan is. Toen Yeshua voor de eerste keer zijn missie de wereld in zond, ging het wel goed, aanvankelijk, maar het werd steeds minder. En het kalfde af. En het werd dood. Een religie die niet meer een heldere boodschap verkondigde. En hij zal die missie herstellen als hij Jeruzalem op aarde vestigt. Dan zal er een glasheldere boodschap zijn die niet mis te verstaan is. Iedereen zal weten wat goed is. Iedereen zal het goede nieuws kennen. En alle volkeren zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren, staat er in Zacharia. Dat zal dan plaatsvinden. Want waar gaat het Loofhuttenfeest over? Het gaat over de woestijnreis vanuit Egypte naar het beloofde land, naar het koninkrijk van God. Alle volkeren krijgen dan de gelegenheid. Om loofhuttenfeest te vieren. En in de woestijn op te trekken. Naar het Koninkrijk van God. Daar zien we naar uit. Want dan is er genezing voor alle volken. Amen.